Scorpio, 106 FM, Apropos, Apropos, Cultuur op Radio Scorpio. Na de kerstvakantie zijn we weer helemaal terug in Apropos en vandaag wel met een missie. We willen de boodschap van de hedendaagse klassieke muziek gaan verkondigen. Dat idee kregen we toen we zagen dat er een tentoonstelling een universiteitspiep op het La loopt over het werk van Karel Goeivaart. En dat was zo'n hedendaagse componist. We zochten en vonden mensen die met hedendaagse muziek bezig zijn en vandaag laten zij ons van hun wereld proeven. Beginnen doen we met een misschien wat prekerig, maar met Christian Zeal Activity van John Adams. Een van de organisaties in Leuven die met hedendaagse klassieke muziek bezig is, is Matrix. Inderdaad geschreven zoals de film. Tim ging bij deze organisatie op de koffie en hij vond er twee hele leuke jonge dames. En we laten ze zichzelf even voorstellen. Ik ben Rebecca Diependalen, ik heb muzikologie gestudeerd in Leuven en ik werk nu als educatief medewerker bij Matrix. Ik ben Marie de Caniere. ik heb ook muziekologie gestudeerd in Leuven en ik werk sinds 2000 als coördinator van Matrix. En het woord is gevallen, Matrix. Uh, dat is ook waar we hier zijn. Wat is Matrix? Matrix is een centrum voor nieuwe muziek, uh, waarbij nieuwe muziek moet beschouwd worden als klassieke muziek na 1950. En het bestaat uit een, uh, een documentatiecentrum met een bibliotheek en een educatieve dienst. En komt hier uh, veel volk over de vloer? Uh, ja, er komt hier wel wat volk over de vloer. Het centrum is 24 uur per week open uh, voor alle publiek. En, en wie zijn dan de mensen die hier uh, langskomen in het documentatiecentrum? Goh, dat zijn vaak studenten medicologie of studenten van het Lemmens Instituut of van de conservatoria en ook gewoon geïnteresseerden. En naast het documentatiecentrum hebben jullie ook een, een educatieve werking en uh, daar ben jij mee bezig, Rebecca. Uh, ja, die educatieve werking. We werken daar eigenlijk uh, met twee medewerkers aan. Uh, want dat is eigenlijk al vrij omvangrijk. We zijn daar nog maar uh, een aantal jaar mee bezig. Uh, maar dat heeft wel al een vrij omvangrijke vorm aangenomen. Dan moet je je daar precies bij voorstellen. Dat zijn eigenlijk alle mogelijke... Projecten om mensen in contact te brengen met nieuwe muziek. Uh, zowel jongeren als volwassenen, zowel volslagen leken als uh, meer doorwinterde melomanen. En die projecten dat heeft ook uh, heel diverse vormen, bijvoorbeeld inleidingen bij concerten en lezingen, maar net zo goed work workshops en uh, meerdaagse stages. En uh, kan je zo eens een voorbeeld geven van, van zo'n workshop? Goh, um, een workshop die nu binnenkort op het programma staat um, voor volwassenen, dat is um, eigenlijk de bedoeling om mensen in contact te brengen met nieuwe muziek door hen zelf een klankband te laten maken bij een stomme film. Uh, meer dan veel fantasie en een laptop en een microfoon heb je niet nodig. En het is een, uh, een componist die een groep mensen uh, drie dagen lang zal begeleiden om zelf opnames te maken die opnames met de computer te bewerken en te monteren bij een filmpje. Hm. Zij, meer dan een laptop en een materiaal heb je eigenlijk niet nodig. Is het dan zo simpel? Nieuwe muziek heeft toch echt een naam om moeilijk te zijn? Goh, um, nieuwe muziek is iets zoveelzijdigs en daar zit uh, zeker complexe muziek bij. Um, maar de ervaring van complexiteit ligt eigenlijk... Uh, vooral bij het feit dat, je, dat veel mensen niet vertrouwd zijn bij die, met die muzikale taal en in het geval van die workshop is de bedoeling om zelfs met, met heel eenvoudige geluiden van ritselend papier of uh, van verkeer of fluitende vogeltjes om daar uh, ja, de muzikale kwaliteiten van te ontdekken en dat te monteren tot muziek fluitende vogeltjes, uh, ritselende bladeren, ik stel me eigenlijk iets uh, heel anders voor met, met uh, nieuwe muziek of hedendaagse muziek, Als klassieke muziek, uh, um, hoe, hoe klinkt het eigenlijk? Goh, dat is een heel moeilijke vraag, want dat kan heel verschillend klinken, er is nieuwe muziek die, die heel abstract is en heel um, ja, cerebraal wordt het ook wel genoemd, en er is net zo goed nieuwe muziek die aansluit bij, bij rock en noise en bij improvisatie. En omdat wij ook echt willen weten hoe zoiets klinkt, vroegen we aan Rebecca om even een stukje muziek te kiezen. En ze stelt het ook even zelf voor. Uh, ik heb gekozen voor uh, 'Tegelim' van Steve Reich. Dat is... Uh, zogenaamde minimal music, uh, en dat is een soort nieuwe muziek die over het algemeen uh, wel veel mensen aanspreekt. Uh, omdat die minimal music, dat is een beetje een tegenreactie tegen de heel complexe muziek van de jaren 50 en 60. En in de jaren 70 zijn er dan vooral in Amerika componisten die uh, met die minimal music muziek willen schrijven die veel transparanter is. Een van de elementen uit die muziek is dat er gewerkt wordt met heel eenvoudig en beperkt materiaal dat vooral vaak uh, ...herhaald wordt. Dat is hier ook in die uh, thee van Steve. Zo, dat was dus een stukje uit thee van Steve Raag. En Steve Raag is eigenlijk toch een wat bekendere hedendaagse componist. Je kent hem misschien als je al naar een dansvoorstelling bent geweest van Rosa's. Maar goed, ons uitgangspunt was eigenlijk Karel Groeivaart. En Rebecca vertelt ons wie die man eigenlijk is. Karel Goivaert is een, een Belgisch componist en hij is een heel belangrijk figuur, zowel internationaal als voor de Belgische muziek, omdat hij als, is een pionier geweest van het, het modernisme van de jaren 50, meer bepaald van serialisme. En ja, dat is een heel, een heel ingrijpende Verandering geweest in de, in de muziekgeschiedenis van de 20e eeuw. Um, zonder dat serialisme zou de tweede helft van de 20e eeuw er misschien volledig anders uitgezien hebben. Ik wou graag een van die heel typische vroege werken van Karel Goeivaerts laten horen. Uh, ik had gedacht aan uh, het werk nummer 6 met 180 klankvoorwerpen. Hm, um, wat een titel. Ja, wat een titel, maar. Um ja, Goeivaerts wil, wil zodanig nieuwe muziek schrijven dat hij zich ook uh, niks gelegen laat aan genres en typische titels en zo. Die gaat geen sonaten of een symfonie schrijven, wel een sonate eigenlijk. Maar. Ja, en dat, dat is stuk nummer zes met 180 klankvoorwerpen. De titel zegt het eigenlijk al zelf, hij bedenkt 180 klankvoorwerpen klanken in alle dimensies, de toonhoogte, de toonduur, de klankkleur, de intensiteit, en daarmee gaat hij een volledig werk construeren volgens uh, wiskundige principes. Dus is een heel abstract werk, um, dat klinkt nogal... Ja, bijna etherisch, kun je zeggen. hadden daar destijds ook een heel mooi woord voor sterrenmuziek. En zo klinkt het ook wel zoals allemaal klankjes die als sterren aan de hemel staan. Geen onderling verband, maar ze zijn op zich wel mooi. Sterrenmuziek dus. En hier komt het dan, een stukje uit nummer 6 met 180 klankvoorwerpen van Karel Goeivaerts.